12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zes ex-ministers van het Catalaanse regiobestuur worden op borgtocht van 100.000 euro vrijgelaten. Dat heeft het Spaanse Hoge Rechtshof besloten. Eén minister en de vicepremier van het Catalaanse bestuur blijven vastzitten. De acht zitten in voorlopige hechtenis op beschuldiging van opruiing, rebellie en verduistering van overheidsgeld tijdens het mislukte onafhankelijkheidsproces.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 De gemeente Keerbergen was er twee jaar geleden al op gewezen dat de lantaarnpaal op bouwgrond staat. Het lokale bestuur zou daar nooit op gereageerd hebben. De architect heeft als reactie op de administratieve traagheid zijn aannemer bewust om de paal heen laten bouwen. Op foto's is te zien dat de straatverlichting is ingekapseld in de muur. De lamp komt maar net boven het dak uit. De lantaarnpaal zal deze week verplaatst worden. De architect heeft toegezegd dat de boel dan netjes dichtgemetseld wordt.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 En terwijl Sinterklaas aanstalten maakt om straks weer naar Spanje te vertrekken. Wordt hier de studio bij Zierwem Zandvoort... allemaal helemaal in de weer omgetoverd. <lacht> ja, ja. Willem kan niet wachten, hè? En Gerry stond ook te popelen. Ja. Die, ja ze stonden al met z'n tweeën dagen voor de studio te wachten, jongen. Tot ze erin mochten met hun lampjes. Ja. Maar in elk mag Ik ook ik even wat zeggen. Kom maar even met de microfoon. Ja, mee, kom nee. jij maar eens even ja, hier, jongetje. Jij ja, uh, ja, wil, ja, uh, ja. wil zo graag wat zeggen? Ik, ik heb een microfoon, microfoon. Ja, microfoon. erbij, Anders horen we je niet. Wat wou je zeggen? Willem gaat ook met zeggen. Ik heb een microfoon microfoonvrees heb ik. Heb je microfoonvrees? Ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay. ja. nou aankomende uh, vrijdag Willem. Er zijn de boys back in town. Oh. En dan. In de kerstsfeer, Zijn het die, die twee uh, van, dus van jou? Ja, die, een, ja, die is twee, voor jou een ja. piekervaring. Nou, ik weet. zal je vertellen, ik was <laughs> En van, ik heb er allemaal bestanden van. Ja. Dus, nou, dat dus komt dan allemaal goed uit. Ik stond vanmorgen voor de deur hier en toen ja. zag ik een, een, een kerstman, hij zag er niet uit trouwens, ja. een kerstman ja. en die begon tegen mij ja, te mopperen en zo en ja, en die duift dit en duift dat. Ik zei, hallo jongetje, even normaal doen. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. Dus o, ik heb hem een knal van een jinglebel gegeven <laughs> en uh, ja. ja. Nee, nee, nee. Neem maar vrijdag. Ho, ho, ho. Uh, ho, ho, ho, ho, Ja, ga nou toch weg, maar vrijdag pas. <laughs> <laughs> nou, maar woensdag we de weersdag. Uh, ja, zie je Wem en Coast Christmas, hè? Dat is ook nog een. een o oh, ja, ja. Oh, ga jij kerstmuziek draaien, Willem? Nou, ik probeer het. Ah, wat ik wat heb er niet wel verstand van. Ik probeer het. Ah, het wordt dan wel, wel een gezellige tijd, toch? Ja, ja. En uh, toen vroegen ze aan mij van. Uh, neem je, je kerstmuziek ook mee. Nee, nee, ik draai alleen. Hé, <laughs> hey, ik ga weer <laughs> verder. Ja, <laughs> ga je maar verder in het licht zetten, Dolly. Ja. Ja, Houd, hou jij een beetje... Oh, je hebt niks met kerst, hè, geloof ik. Hè? Nee, ja. nou, ik, ik... Ach ja, nou ja. Ik vind dit dan wel weer leuk in de studio. Het geeft toch wat extra's. Ja. Maar voor mezelf in mijn huis hoeft het allemaal niet zo nodig, hoor. Nee? Ja, nee. Ik, ik ga hem wel zetten, hoor. de kerstboom. Ga jij hem zetten? Ja, zeker. Ja, ja. Ik heb nou, daar misschien een heel kleintje. Ik tover hem helemaal om in het tuincentrum bij mijn thuis. Dat komt helemaal, dat, dat komt helemaal goed. Dat wordt, ja, ik hou van die gezelligheid. Ik, dat ga ik al 6, 6 december al doen, hoor. Oké. Okay. Zijn gouden goedheilig man zijn uh, hielen heeft gelicht... Dan, uh... Komen er lichtjes bij mij in huis, hoor. Nou, leuk, joh. Ja, leuk. tuurlijk, tuurlijk. Mooi, mooi, ja. mooi, mooi. Hé, hey, wat, wat heb je voor de rest allemaal voor ons vandaag? Is Er zijn Zeg spannende nou, Je ja. zeg maar, nou, uh, moet uh, vooral half één even luisteren naar het nieuws. Wat, wat, wat er nou voorbij komt. Nou ja, we gaan natuurlijk straks uh, het leven vieren. Om kwart over uh, twaalf. Uh, dan is er een prachtige drie in één. Heb ik al zo uh, met mijn schele ogen gezien. Uit, ja. uh, uit mijn ooghoek. Ja, ja. Een prachtige drie in één over het leven. Ja. En... Uh, een om beetje Frans-talig. Frans ja, eh, Frans leven. Hè? Je t'aime ja. la vie en pour moi la vie, welkom commencer. Gaat dit dan ja. allemaal veranderen? Ja. Johnny <laughs> heeft ook een <laughs> al idee, die is ook op vakantie, dus dat komt helemaal goed. Doe? De bon vivant. De bon vivant. Ja. Maar in ieder geval om half één, dus het regionale nieuws met daarachteraan het weerbericht. Ja. En om kwart over één, nee één uur, hebben we eerst natuurlijk nog een stukje theater. Ja overheen gaan we contact zoeken met Joop van Es... om te kijken of hij uh, ons van alles kan vertellen over het afgelopen weekend in Zandvoort. Ja, tenzij die ook meegenomen is op Sinterklaas. natuurlijk want Joodse, nou, die Joop nog die, niet. Die, ja, nou, die, ik, ik heb hem op internet gezien. Nou, ja, maar, uh, ja, ja. Met ja. zijn meid erop. Nou, maar, uh, maar volgens <laughs> mij vertelde hij vorige week dat hij absoluut niet de intentie heeft om mee te gaan. Hè. Hij wil gewoon graag in Zandvoort blijven. Dus wie weet, oh? misschien krijgt hij clementie. We ja. gaan het merken straks. Ja, ja. Nou, maar dan om half twee weer een update. Maar we gaan het natuurlijk straks. Ik denk dat we nu en we hebben ook twee artiesten in het licht. Ja. En zijn eentje door... die jarig is en eentje die uh, overleden is oh, helaas. Je, je, je jouw ja, man. Best, best wel. Uh, ja. Eentje in ieder geval best beroemd in Nederland. Op deze geen idee en maandag. Ja. Ah. Zoet gevoegde muziek van onze Karen Carpenter. Ik ben er fan van hoor.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 Cold the blues Nothing is really wrong Feeling like I don't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 Do. Run, do run and find the Gelukkig is het vandaag eh, niet het geval. Het is allemaal lekker droog en zo. En, eh, ja, we hebben wel een beetje, een beetje regen gehad gisteren wat. Een beetje een paar spettertjes. Er zit ook een beetje last van spettertjes op zijn mijter, zeg maar. Komt dat nou? Deze baard, ja. Hoe komt Sinterklaas nou met spetters op zijn meid? Ja, zonder paraplu. Oh, door de regen. Oh, dat miste ik even. Oh, sorry, ja. Rainy days en Mondays. Ik was net wat de apparatuur aan het inschakelen. Ja, het einde klopt, man. Maar Rainy is gelukkig. Nou, gelukkig maar zeg. Het verdedigt. We hebben even genoeg van die regen. Ik had nog een grapje met jou uit willen halen eigenlijk. Ach jee. Ja, ik had de streker willen binnenlaten. Oh, Net als uh, ja. bij Maan. Bij Maan. Goh, god, wat erg, hè? Oh, oh, oh, oh. Maar ik ze altijd een beetje goed met te maken. Goed? Hier komt ja. ze, Maan, back to us. <laughs> Trying to stay on the page where the words are spoken. It's the same conversation. Feels like nothing is changing. I'm so Back to was op de foto, zie ik maar een halve maan. Ja, dat komt dat die foto niet groter is natuurlijk. En, uh, maar ze is wel lekker slank, dus ook geen volle maan. En uh, wat moet ik nog meer over te zeggen? Nou, uh, als ze onder de doel staat, is het een wassende maan natuurlijk. <lacht> Godzien, Nou, het is niet bepaald een siekeltje. Nee, He? maar... <lacht> maar en ze geeft ook geen licht, dat valt me ook op trouwens. Ze schijnt ook niet door de bomen. Nee, oh... <lacht> Nou, helemaal toepasselijk, Dolly, in deze tijd natuurlijk. We zien de maanscheen door de bomen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, maar ze kan ook niet de bomen in, dat doen we ook niet. Want we hebben een plaatje van de gedraaid met Back to Us. Dat, daar luisteren jullie naar. Maar het is nu tijd, Dolly. Weet je wat tijd voor is? Ik denk voor de 3 in 1. Ga jij door voor de 1000 euro? Kijk, nee? daar zat nee? ik op te wachten. Kijk. In, in, in. Ain't ain't Mes amis, pour moi la vie va commencer.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 Een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, Des een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een, een,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 Pas de bonheur dont je connais la Nuit d'amour à plus finies. un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux d'en heureux mourir, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout je vois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 Wist je, Dolly, dat ik daar... Van die dame dat ik daar ongeveer zo'n drie meter vanaf ben geweest? Echt waar? Ja, bij de graf dan wel. Hoor. Ja, ik ook, wou ik net zeggen. Bij de graf, ja, ja. daar heb ik ook gestaan. Pella hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat ook. is wel, toch wel een indrukwekkend momentje, hè? Als je ja, daar staat. Zeker weten. Gek is dat, hè? Ja. Ja. Nou ja, ze zijn niks, hoor. Ze zongen ook helemaal niks. Nee, ik, ik, ik nog had, dan, ik had ik veel had meer te... verwacht van dat concert. Ja, ik, ik heb nog staan wachten, maar... Uh, Kom ik helemaal voor naar ze Parijs? Zweeg als, ze zweeg als het graf. Het graf. Ja, nou, maar wel een hele ludieke begraafplaats met al die huisjes en ja, zo. En wilde ben je ook uh, bij Jim Morrison geweest? Ja, dat, dat, dat was toch zielig, hè? Hoe helemaal die erbij ligt, in zo'n hoekje. Ja, en helemaal beklat, ja. dat gaf me. Beschrikkelijk, het ziet er niet uit. Oh, en, oh ja. verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, en, en uh, hoe heet het? Simone... Uh, ja, Emile Zola uh, uh, ook. Signore, uh, hoe heet ja, dat? Ja, die, ja. Ja, ja. En, ja. en Emil Zola ook, hè? En, en ja, wie, wie? ja, ja, ja. Heb geweest. En Maria Kralgaas. En de familie Rothschild. Wie? De familie Rothschild. Niet, gaan schelden. Van de wijn. Je gaat dan meteen weten. Ik, ik heb wel. Ik heb wel. <laughs> hey, ja. De artiest in het licht. Artiest in het licht. Wie mag dat zijn? Ja, wat dat betreft een beetje een trieste dag om, uh, om iemand in het licht te zetten. Maar ja, goed, uh, wat kan je doen, hè? zo is het leven. Vandaag is namelijk de sterfdag van Wilhelmus Jacobus Duin. Oftewel Willem Duin. Het, uh, hij was een zanger die furoren furore, furore maakte als Big Mouth... van het duo Mouth en McNeil. Ja. En hij viel op door zijn forse bouw en zijn forse beharing. Het, ja. Met zijn hoofdhaar en zijn baard. En natuurlijk ja, die jammer. stem van hem, hè? Die, die schorre stem. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Hij uh, is geboren in Haarlem trouwens ja. op 31 maart 1937. En hij is overleden in Emmen, in een heel andere kant van Nederland... Op 4 december 2014. Ja, en. Wat dat betreft Rick van der Linde, die ken je ook nog wel, hè? Ja, natuurlijk, zeggen. van exception. Die ja. is ook in het oosten van het land overleden, niet in Emmen, maar in Hogeveen. Dus oh ook, ja. Oké, okay. ja, maar die is ook in deze buurt geboren, toch? Ja, ja ook in Haarlem, hè. Oh, ook in Haarlem. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dat weet ik het allemaal. Knap van mij. Knap van mij even goed, natuurlijk. jij ja, zit in de muziek weer. Ik he. zit, ja. Ja, ja. ja, Nee, maar ook een pikant detail om te melden. Dat is echt, nou. echt gebeurd. Ja. Wij hebben dus met Ruud op de begrafenis van Rick van der Linden uh, gespeeld, op de uitvaart. Ja. En dat was een hele wonderlijke situatie, want onze instrumenten, dus mijn drumstel en Ruudse toetsen en, en uh, de. de de basgitaarversterker en de gitaarversterker stonden dus om de kist van Rick van der Linden heen. Oh. En ja. ja. En, en uh, toen gingen wij het air spelen van, uh, van Bach. Ja. à Alla exception zeg maar. Het nee. is echt gebeurd hoor, dat verzin ik niet. Nee. En toen kwam het door het, uh, het raampje van, van, de, van de kerk. Van die, ja. hè, we stonden in een kerk. Daar kwam ineens, uh, toen we dat speelden, een lichtbundel. Ja. En die scheen op de kist van, van Rick van der Linden. Dat was echt nou, een kippensal moment. Dat is echt een uh, teken uh, ja. dat, hij, dat hij het prachtig gevonden ja. heeft. Ja, kennelijk ja. ja. Ja, dat is toch wel een eentje hoor. He? Zou het, zou het, geloof je in dat soort dingen? De Of is, is het gewoon toeval. Dat is nou, dat, het is niet een, een kwestie van dat ik erin geloof. Dat zijn dingen die weet ik. Oké, okay, dat je? weet ik. Ja, dat kan, dat, dat, sommige dingen zijn gewoon geen toeval. Je moet het alleen kunnen zien. Ja. Je moet het kunnen zien en jij hebt het gezien. Ja, ja, ja. En je ziet het, je bent nog steeds onder de indruk. Ja, ik van... kon er niet omheen. Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Willem Duin. Ja, Willem Duin hadden we het erover. Nou ja, goed, hij was, hij was jarenlang woonachtig in Almelo en Wierde. En ja. uh, later is hij gaan wonen in Roswinkel. Dus op 67-jarige leeftijd heeft hij thuis een hartstilstand gekregen. En hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Hij is twee keer terug getrouwd geweest. En had maar liefst zes kinderen. Kijk. En in 2012, op 21 maart, om precies te zijn. Uh, toen, toen is er een uh, biografie verschenen over Mouth en McNeil. Een ja. duo tegen wil en dank. En dat is geschreven door de voormalige fanclubvoorzitter Roel Smit. Kijk, ja, en, en Willem zorgt er nou ook nog voor... dat jij uh, een minuut of wat te laat bent voor het nieuws van half één, Want het is al half één geweest. Maar oh, al dat vinden ja. de luisteraars ja, allemaal ja, niet ja, erg. Ja, ja, ja, ja. Die man die had van die grote handen, hè? die Willem. Ja, ja. ja. ja. heb je grote handen, een bek vol gouden tanden, geen stuiver in je zak. Willen, wat wou je nou beginnen, ik zou maar wat verzinnen, ouwe zak tabak. yeah. Ergens heen en ja, zing een paar billen. Je moet eens wat verdienen. Je staat zonder benzine. Steek je daar je. Andere Willem aan de lijn. Willem. Ja, goedemiddag. Oude zacht de bak. weet je wat het is? Ik, ik wil er toch even op reageren. Ja. Ik, ruis, ja. ik wil er toch even op reageren, al die nummers met Willem, ik word er zo mee gepist. Hè. Dus Willem heeft de grote handen. Ja. En, nou, je kan ook niks draaien of hij hangt weer aan de lijn, hè, die Willem, hè? Goh. Zeg je, Dolly? Ja. Ik zeg, we kunnen ook niks draaien of je hangt weer aan de lijn. Uh, maar eerder, eerder stond ik er altijd op, maar toen kreeg ik geen verbinding met jullie. Dus denk ik denk, een je wat, ik ga aan aan, dag? Nee, <lacht> huh? ja, Je wist het je bek met gouden tanden trouwens. <lacht> ja. Wat is daarmee? Nou, hoe het ermee is, dat vraag ik me af. Nou, wel, wel goed, alleen... De, Verkoop je de, ze? Dat poetsen, jongen, dat lukt niet met tandperstaat. Oh, dat gaat niet. En waar huh? poetsen ze dan mee? We slaan ze dof uit, ja. Oké. Okay. <lacht> dus uh, ja, nou ja, goed. Cheryl, ja, ik... kan jij even dat tweede nummer wat hierna komt opzetten voor, uh, voor onze Willem? Oh ja, dat kan ik wel even doen. Ja, doe maar meteen die eventjes. Wil... Ja, nee, niet we... die, niet die, deze, ja. Ja. Oké. Ja, okay. ja dan gaan ja. we die even inzetten voor onze Willem. Oké. Okay. Ja. ja. Komt die Willem? Ja, hij was heel benieuwd natuurlijk. Ja, ja hè? Oké, hem. <laughs> <laughs> De verdriet, de verdriet. Nou, um, ik, uh, ja, ja, zo kan ik, niemand ik, meer Willem hè toch? Ik ga me solliciteren bij Hallem 105 denk ik. Ja. Ja. <laughs> dan hoop ik niet dat ze dit gehoord hebben, dan kom je nooit aan de bak joh. nou nee dan weet ik, weet ik al van tevoren, daarom werk ik het ook. Ben je onderweg naar je werk Willem? Ja, ik ga zo naar mijn werk toe. Oh, dus je doet af en toe ook nog eens wat? Ja, ik zit alleen in de verlichting. <laughs> ik geef niet alleen de laatste, de laatste sacrament, een paar verlichting. Maar ja, die, die, die, die, die no? kerstverlichting, ja. nou, als je daar je barretoe moet verdienen. Dan heb je maar anderhalve week, heb je daar wat anders? Ik bedoel, dat, dat, dat, op een ja. gegeven moment, ja als, ja, als het 26 december geweest is, dan, dan slopen ze die allemaal weer weg. En dan, was, Alek, uh, oud en nieuw, dan laten ze het ook nog hangen, geloof ik, hoor. Ja, ja, ja, tot, uh, het is tot acht koningen, geloof ik, zes koningen. Weet ja, twaalf koningen, maakt, maakt allemaal niet uit. Nee, nee. <laughs> Dus, uh, maar ja goed, ik kijk in ieder geval uh, alweer uit naar uh, aanstaande vrijdag. Dat is sowieso met de boys are back in town. Dat is weer een verademing en een afblazing van de hele week. Oké, jee. Ik helemaal goed. Ja, nee, dat. Hé, hey, maar wat ga je allemaal die, die woensdagavond met die kersttoestanden uh, doen? Want, uh, alleen maar kerstmuziek? Uh, nou, ja, alleen het is niet de kerstmuziek waar, me, waar je met, uh, sorry, vergeef mijn woordkeuze, wordt doodgegooid zoals bijvoorbeeld bij, uh, bij andere radiostations. Ja, er komt geen uh, George Michael voorbij met Last Christmas. Uh, ja, heel af en toe een beetje commercieel, dat mag wel. Maar, maar ja. ook bijvoorbeeld, je hebt ook hele mooie nummers van uh, White Christmas gezongen door bijvoorbeeld Charles Duijf. Dat is een geweldig mooi nummer. Is dat. Oh je ja. Je Noord op de radio. Ja, nee, goed. <laughs> En woensdagavond probeer ik hem te draaien. Het levert toch een shock op bij de mensen als je die draait. Ja, een shock. Melk <laughs> of puur? <Riddle> of shock. <laughs> <laughs> <laughs> het gaat er nergens over, hè? Het gaat helemaal nergens over. <laughs> uh, maar leuk dat je eventjes belt, Willem, want dat vinden de luisteraars ook leuk. Die denken van, hé... Hey, uh, uh, nou, de, vind de ja, luistert ja, iemand. Uh, <laughs> Ja. ja, luistert nog iemand? Dat is inderdaad zo, en ik heb altijd gelezen, een goed voorbeeld het volgen. Dus uh, iedere luisteraar die nu, die nu luistert, Bel alsjeblieft naar de studio. Ja, want dat vinden we toch wel tragisch, hoor, dat er zo weinig mensen bellen en zo. Uh, ja, is Ja, je zou zeggen Zandvoort, Dus dat zijn toch nog dus gezellig volk. Die houden toch van een beetje zet. Ik heb zakken met pepernoten in mijn auto liggen. Dus die, als ze hier binnen komen vallen, kennen ze nog pepernoten ook. Zo ja, handig, bijna. als je een verstrooid figuur bent of ja. zo? <laughs> ja, hey? ja. maar weer. Als je een verstrooid figuur bent, een zak met pepernoten en al verstrooid ja. jongens ik ga hangen ja, hij dat niet, wil hem wij gaan nee, naar nee, het nee, nieuws hij niet, niet letterlijk ja. toch hè Je gaat nee, toch niet, nee nee nee, nee. Okay. hij wil hem uh, ik zie jou ik zie jou vrijdag sowieso ja oké okay, jongen Bye, doei doei uh, Doe. bye werkt Doe, ze. nou uh, Dolly, dan is het nou toch tijd voor uh... het nieuws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 Want het is natuurlijk uitermate uh, mooi voor de mensen vanuit Nieuw-Noord... die naar Haarlem moeten voor werk of naar Amsterdam. Die hoeven niet eerst helemaal naar het station in het centrum. En dan uh, voeg ik daar ook nog op eigen nood aan toe... dat het de parkeerdruk in Oud-Noord door de komst van een station in Nieuw-Noord... enorm zal afnemen. Zo, ik heb ook wat gezegd.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 De politie zoekt getuigen. Als ik hem eens tegengekomen was hij zijn knieschijf kwijt geweest. Tja. Bij een uh, prostitutie aan de lange prostituee aan de Lange Begijnstraat in Haarlem... is zaterdagavond omstreeks half tien een overval gepleegd. De dader heeft de vrouw in haar kamer in het poortje bedreigd met een mes... Er ontstond een worsteling en de vrouw wist haar kamer uit te komen... waarna de dader op de vlucht sloeg. De vrouw is niet gewond geraakt. De politie in de directe omgeving was op zoek naar de dader... en via Burgernet werd gevraagd om uit te kijken naar een man... met een zwarte rugzak, een groen jek en een zwart petje. Tot zover het regionale nieuws. Maar Donnie, daar ben je nog niet van ons af, want wij willen ook weer weten wat voor weer het weer wordt. Nou, zal ik eens gaan kijken? Ja, doe ik uh, even mijn glazen bol erbij pakken. <laughs> en uh, Rico Schreuder, want die kan zo goed in die glazen bol kijken. Hij vertelt ons dat er vandaag wolkenvelden zijn, maar dat toch ook zo nu en dan de zon gaat schijnen. Het blijft over het algemeen droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.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 je wil iets met loop? Ik hoop dat ik de goede loop te pakken heb, hoor. Anders dan geef je maar, maar een loop voor mijn ogen. Van uh, G-Bastos? Ja, ja, hè? Ja? Ja, ja. Is dat de goede loop? Volgens mij wel. Oké, okay, ja. nou, anders we we maar, okay, ja. geef je maar een loop voor me. ogen. Nou, kom op. Ja, hij heeft een hij nodig. Hij, ja. hij wagen dienst, hij moest even naar de wc. Wacht ja. dan komt hij aan.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 Two different places. Still, I said, La dee -ro -dee -ro. Come on and let us go to bed. You made me singing loopy love. You made me singing loopy love. Love, di loopy, love. Love, di love. I'm singing lofty loopy love. Love de-love, de-love, de-love. love the love the love the love the love the love the love de love, love, love, love. Love, love, love I kiss your lips and close your eyes love, dee, love. You held me tight and kiss your twice. Love, dee, love. You started loving in a way till so there was nothing to be said love, dee, love. and then you whispered in my ear It's time to play the work, my dear. I hope you're really satisfied. Another one's waiting outside. You made me sing, loopy love. You made me sing, loopy love. Love, di loopy, loopy Love, love. While singing Lofty Lofty Love While doing Lofty Lofty Love Lofty Lofty Love Lofty Lofty Love Lofty Love You made me sing Lofty Love You made Love sing Lofty love. Lofty Lofty Lofty love. Love the lupti lupti love. We sing love the love. love, love. We doing love the lupti love, love. Love the lupti lupti love. Ja, gezellige muziek. die love. En uh, de actiest was... En dan moet ik even spieken hoor, want dat weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Uh, oh ja... Uh, oh nee, nee, nee, niet Brian Ferry. Nee, J. Uh, Bastos. Nou, ik weet niet wie J. Bastos is. Maar in ieder geval heeft hij hele, uh, heel veel verstand van Loepen en ook van Laf. Nou, de, de, de. liefde kunnen we nooit teveel hebben in onze uitzending. Dus wat dat betreft uh, schoot die middelen in de roos. Wat mij betreft, uh, luisteraars. Dus even kijken op mijn klokje. Het is kwart voor één. Dus we hebben nog wel eventjes uh, om een paar leuke stukjes muziek voor u te draaien. Dat gaan we ook doen. Want daar zitten we hier voor. Maar ook wel een beetje uh, serieuze muziek. Wat rustiger muziek. En uh, Take That die zingt dat hij u allemaal terug wil hebben. Back for good.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 Ja, yeah. take that, Dolly. Ben je daar fan van? Van take that of zie je van? Nou oh ja, ik. Nou, ik, eh. mm, ah, nee, niet echt hoor. Nee, mm, uh, ah, wow. Ik vind die naar hoor, maar ik zou er nooit een CD van kopen, denk ik. Ah, Oké, okay. nou, ik hoop, ik hoop helemaal geen CD's meer, dus wat dat betreft. Eh. Nee, dat snap dus ik niet, met Spotify. Nee, ook niet nou. van Take That? Nee. nee. Uh. Artiest in het licht. Wat zeg je nou maar, Weer een artiest in het licht. Potverdorm, wat een artiest in het licht vandaag. Ja, ja maar dat is de laatste, hè? Dat is, is, de, is, de laatste, is een dame, we... he, toch? Of ja, is... het is een dame. Een mannelijke dame. Ah, een mannelijke ja. dame. Travestiet. Gratdame. Oh, Gratdame. Ja, ja, ja. Oké, ja, oké. Okay, ja. okay, Want ja. uh, Gratdame grat is ja. geboren uh, in Breda op ja. 4 december. Dus hij is jarig vandaag, hippie-poera. 1982. En uh, ja, hij is een Nederlandse zanger en hij uh, zingt het levenslied. Het is trouwens een uh, achternee van, uh, van zanger en voormalig voetballer ook. Henk Damen... Henk Dame, yes, wat, een dames. Yes, yes, yes. wat een dames in de uitzending vandaag, hè? Uh, nou, hè, ja, ja, ja, ja. Nou ja, Dame werd geboren in een uh, woonwagenkamp in kan Breda. Niks doen, niet, kan je Kan hij zelf niks nee, doen. Nee, daar kies je niet daar voor, hè. Nee, dat gebeurt voor. je gewoon maar. Ja, dat overkomt je, die dingen. Ja. Ja, en als 17-jarige jongen, kijk, en daar heeft hij dus wel voor gekozen... trad hij op in Café Bollejan. En dat was de kroeg van René Vroges' vader. Ja. En uh, zijn serieuze doorbraak die volgde in uh, 2000 met het liedje Alicia. En dat was een vertaling van het uh, nummer van Julio Iglesias Uncanto a Calicia. Ah, ja. En met, met dat nummer haalde hij de 22e plaats in de Nederlandse singletop 100. Nou ja, toen was hij er, hè? Dat is mooi. Want... Toen was zijn naam gezet. En ja. in 2010 is hij ook te zien geweest bij SBS6... met zijn eigen tiendelige real-life show... Real, real life nou, godsamme, real-life soap, helemaal grat. Ja. Nou ja, ik, ik neem aan dat jij een liedje van hem... Uh, ja, want hij belde me net. Ja? Ja, er was geen toeval natuurlijk. Zit Dolly nog bij jou? Ik zie, ja, die zit bij mij. Nou, hij zit, zolang ik de lichtjes in jouw ogen zie. Ja. Ooit maar zocht heb jij mij gegeven. Ik koestel nog ieder moment samen met jou. Ik zag jou vaak in dromen land, maar loop met jou nu hand in hand. Jij straalt als de mooiste. Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie, geef ik aan elke stem jouw naam. En wat jij zegt, neemt als een melodie, die wordt gezongen door de maan. Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie, zie ik een beetje zonneschijn. En weet dat al die Het draagt soms een geheim, maar zo is het leven. Maar eens dan besef je hoeveel je van iemand houdt. Je vindt er soms geen woorden voor. Je wordt geraakt naar deze moord. Zal gelukkig loopt. Zolang ik lichtjes in je ogen zie Geef ik aan elke ster jouw naam En wat jij zegt klinkt als een melodie Die wordt gezongen door de maan Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie Zie ik een beetje zonneschijn En weet dat al die dromen die ik had Door jou nu waarheid zijn Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie Geef ik aan elke ster jou na En wat jij zegt als een melodie Die wordt gezongen door de Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie, zie ik Zolang ik lichtjes in jouw ogen zie... Nou Dorrie, zolang ik lichtjes in jouw ogen zie... heb ik vertrouwen nog in Sierum antwoord. <laughs> dus het, ja... Dan nou gaan we lekker door met de uitzending maken. Ja, toch? zo is het. Nou. Dit is een nummer voor alle eenzame mensen. Dat heb ik ook al gedacht vandaag. Ik denk, nou, laten we draaien voor de eenzame mensen. Lonely People. this is Amerika. This is for all the lonely people. Thinking that life has passed them by Don't give up until you Drink from the silver cup And ride that high I'm Ja, met mensen dol je over een half minuutje. Ja, dan is het zover. Dan, dan krijgen we het, nieuws En uh, jij hebt geloof ik een leuk stuk ja, baray opgezocht, hè? Toch? Ik hoop het. Ik hoop dat de mensen het leuk vinden. Ik nee. vond het fantastisch. Ja. Dus. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ken hem niet, die artiest. Jawel, van Lebbes en Jansen. Oh, wacht even. Ja, die, ja. Ja, die twee, jaar, Ja, ja, ja. En ja, hij is lampisch. Ik moet eerlijk zijn, die Dolph Janssen vind ik helemaal niks Nee, aan. maar ik normaal hem ook niet zo. Maar deze, deze uh, ding is, is geweldig. Oh, Hoe noem je okay. dat nou? Dat stukje cabaret? Ja, <laughs> ja. ja. Hier, hier komt het nieuws. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.